10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Straks in Goedemorgen in Nederland. De vakbond FNV begint een eigen cao-politie. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Kledingfabrikant Coolcat. Ja, zo kan het ook. Kledingfabrikant Coolcat is kwaad over uitspraken van minister Ploemen. Ze beschuldigt Coolcat, Vibra en Prenatal van het laten maken van kleding in Bangladesh op plaatsen waar personeel wordt uitgebuit. Bedrijven zouden iets moeten doen aan de rechten van textielarbeiders, vindt Ploemen. Coolcat directeur Kaan is niet te spreken over haar uitspraken. Ik vind het vooral heel vies dat de minister wel de media weet te vinden, maar ons niet, want ik heb de minister nog nooit mogen bespreken. en ik vind ook het gedrag van de minister best wel onverantwoordelijk. Want de kern van het probleem zit hem niet bij de bedrijven. De kern van het probleem zit hem bij het feit dat de Nederlandse overheid... via de EEG eh, Bangladesh een invoerrechtenvrije status heeft gegeven. En vervolgens werden er snel 1500 kledingfabrieken neergezet. Zo voegt de directeur toe. In zijn woonplaats Groningen is gisteren schrijver Gerrit Krol overleden. Hij schreef meer dan 50 romans, verhalenbundels, dichtbundels en essays. Voor zijn oeuvre ontving hij onder meer de Constantijn Huygensprijs en de PC-Hoofdprijs. Als romanschrijver debuteerde Krol in 1962... met de rokken van Joyce Scheepmaker. Hij ontwikkelde een geheel eigen schrijfstijl... waarin hij zijn beta-achtergrond niet verlogende. Onder Krols bekendste titels zijn Het gemillimeterde hoofd... Maurits en de feiten en De vitalist. De laatste jaren leed Krol aan de ziekte van Parkinson. Daarvan deed hij in 2007 verslag in Duivelskermis.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 een heel belangrijk werk, dan kunnen we ook gaan toetsen... of het echt uh, gaat over iets wat voor uh, Nederland behouden moet blijven. En als dat zo is, uh, dan gaat het ook niet uit de museale collectie. Aanleiding voor de afspraak is de verkoop in 2011... van het schilderij De Schoolboys van Marlene Dumas door Museum Gouda. Museum had geld nodig en liet het doek veilen bij Christie's in Londen.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 De verantwoordelijke minister Kabel heeft de beschuldigingen zeer ernstig genoemd. Bank is voor 80% staatseigendom. Het weer vanaf de Noordzee volgen wolkenvelden en wat lichte buien. Soms breekt even de zon door. Het wordt 6 tot 8 graden en er waait een zwakke tot matige noordenwind. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Dennis mooi. Goedemorgen Wouter. Op de A12 bij Arnhem is er een ongeluk gebeurd richting Utrecht. Tussen knopend Velperbroek en Arnhem-Noord staat het stil over vijf kilometer. De rechterrijstok is dicht. En ook een ongeluk op de A12 verder naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nooddorp ook weer vijf kilometer. Hier zijn twee rijstroken afgesloten. A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Ippenburg en Delft nog drie kilometer. Apple heeft een zwarte Piet-app afgekeurd.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Kurpershoek. De FNV gaat de arbeidsinspectie helpen. Apple weigert een Zwarte Pieten-app. Uw privacy staat onder druk en dat wordt de komende jaren alleen maar erger. Ik denk wel dat het een sterk oprukkende storm is. Stel dat we een paar jaar geleden nog op een, uh, op een 5 zaten... dan zou ik zeggen dat zitten we nu zeker op een 7 of een 8. En het ochtendumeur van Hans Beum. Het is 7 minuten over 10. Dit is het vervolg van K. Roos. Goedemorgen Nederland. De vakbond FNV begint een eigen CAO-politie. Vanaf begin volgend jaar moet een bureau handhaving... gaan optreden tegen werkgevers die de CAO-afspraken negeren. FNV-voorzitter Ton Heerts, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waarom is dat zo hard nodig, die, die, die CAO-politie? Nou, we zien in toenemende mate ontduiking van, uh, van de CAO in vele vormen. Uh, ontduiking van het loon, maar ook uh, uh, afspraken rondom arbeidsomstandigheden... dus veiligheid en gezond kunnen werken... Um, en daar lopen we al langer mee uh, rond, omdat uh, de cao-handhaving uh, in principe iets is van cao-partijen. Als de wet wordt overtreden, dan is het de inspectie SZW, de oude arbeidsinspectie. Maar we zullen dus zelf ook fors moeten investeren om al die misstanden die er uh, met tijdelijke contracten, met uh, uh, nul contracten waarmee gesjoemeld wordt, met arbeidsomstandigheden niet, die, die niet deugen, en met loon wat niet wordt uitbetaald, daar zullen we nu ook zelf een slag moeten maken. En dat uh, zijn we voornemens te doen. Ja, in welke sector? sectoren gaat uh, die CEO politie zich vooral uh, manifesteren? Ja, we, we noemen het bureau naleving en de bedoeling is dat het uh, met, met, met hulp van middelen uit uh, onze bond FNV Bouw, dat we met name op de bouwplaats beginnen. Daar zien we toch heel veel ontduikingen. Geeft u eens een voorbeeld daarvan? Nou, vorige week is die zaak nog aan de orde geweest rondom ontduiking van, eigenlijk vergoeding van kosten in huisvesting bij de A2 in Maastricht. Nou, dat is aan het licht gekomen. Daar hebben de collega's van FNV Bouw ook op ingezet. Maar we zien het ook met het niet uitbetalen van loon. Uh, hebben we dat gezien in de Eemshaven vorig jaar. Daar hebben we een rechtszaak over aangespannen. Die heeft de FNV ook gewonnen. Nou En al met al is dat reden uh, dat wij zeggen... nou, we, we kunnen niet alleen op de, de inspecteurs van de overheid uh, bouwen... we zullen dat ook zelf moeten aangeven. En onze collega's van FNV Bouw uh, die zijn in december ook voornemens... om hierover een besluit te nemen... zodat we ook de voldoende middelen daarvoor krijgen. En we beginnen dus in de bouw. Dus de arbeidsinspectie doet zijn werk niet goed genoeg? Uh, de arbeidsinspectie is de laatste jaren behoorlijk uitgekleed. Er, er zijn er te weinig van. We hebben in het sociaal akkoord... wat we met werkgevers en kabinet begin dit jaar hebben gesloten... ook afgesproken dat er nog eens weer 35 inspecteurs uh, bijkomen... Aan, uh, aan overheidszijde. Maar we zullen daar samen en met werkgevers... maar ook zelf als vakbond uh, meer aan moeten gaan doen. Omdat al die ontduikingen uit die cao's... Ja, dat leidt natuurlijk tot uh, dat, dat cao overspraken niet voldoende worden nagekomen... en dat ze minder waard zijn. En dat willen we niet... En dus zullen we de bedrijven die dat stelselmatig doen, uh, die zullen we uh, aan de tand moeten voelen en desnoods uh, bij de civiele rechter moeten aanbrengen om uh, het loonvoordeel of ontduiking van premies, om dat, uh, om dat terug te draaien. Het gaat wel om een enorme motie van wantrouwen richting uw partners aan de werkgeverskant. Dat is ook zo. Want en eigenlijk zegt u, uh, als u aan tafel zit met elkaar, we zetten hier wel een handtekening met z'n allen, maar we vertrouwen er verder helemaal niet op dat het ook waargemaakt uh, gaat worden. En daarom gaan we controleren. Nou, in het sociaal akkoord hebben we met werkgevers heel nadrukkelijk afgesproken dat we de aanpak van de zogenoemde doorgeschoten flex, want daar gaat het om, allerlei constructies om premies te ontduiken en in feite mensen zo goedkoop mogelijk in te zetten. Uh, soms ook nog Oost-Europeanen die, die ver onder het minimumloon moeten werken. Dat willen we niet en daar hebben we met werkgevers afspraken over gemaakt in het sociaal akkoord. Maar dat kan ons als vakbond niet snel genoeg gaan en vandaar dat we rondom dat handhaven van cao afspraken dat ook zelf zullen moeten, uh, moeten controleren. Dus een enorme motie van wantrouwen? Niet naar alle werkgevers. We merken nogal dat het per bedrijfstak verschillend is. Maar bij FW, bij, nou, een enorme motie van wantrouwen naar de werkgevers in de bouw dan? Ja, daar beginnen we mee. En voor een groot deel uh, uh, klopt dat ook. We hebben dat al vaker gezien. Er zijn steeds meer vaste bouwvakkers die gewoon ontslagen worden. Vorige week ben ik nog op een bouwplaats in Groningen geweest. Zeer onzeker werk. Mensen op nul uren contracten. We, uh, zijn zeer onzeker over hun werk en dus over hun inkomen. En dat hopen wij ook uh, met, uh, met, uh, deze, met dit bureau naleving uh, aan de kaak te kunnen stellen. En dat is ook een van de redenen. dat. Maar uh, we... nog één vraag erover. Want gaat het niet om onzekere werknemers in onzekere tijd? ...bij bedrijven die een onzekere toekomst hebben. Met andere woorden, het is ook wel een beetje de crisis. Niemand kan uh, zekerheid tot achter de komma krijgen meer. Dat ben ik met u eens. Waar het ons vooral om gaat, is die bedrijven... Uh, en, de, en, de, ...en dat uh, in de bouw, maar we hebben ook voorbeelden in de transportsector... ...die bedrijven die gewoon stelselmatig de CAO-afspraken niet nakomen... Die willen we uh, duidelijk maken met, uh, met, deze, uh, met deze mensen die uh, straks bij bureau naleving moeten gaan werken. Uh, dat het ons menens is om die cao-afspraken juist wel overeind te houden. En in zijn algemeenheid hebben de werkgevers daar ook uh, belang bij. En dat is ook een van de redenen, die doorgeschoten flex, dat we uh, komende zaterdag onze campagne voor koopkracht en echte banen en ook goede cao-afspraken, dat we die gaan starten in Utrecht. U heeft natuurlijk geen enkel recht toch als bureau handhaving of als uh, CAO-politie? U, u kunt niet zomaar uh, toestemming krijgen om een terrein op te lopen... of wat dan ook. U bent niet de arbeidsinspectie. Dus wellicht wordt het daardoor ook wat tandenloos. Nee, zeker niet. Uh, waar wij ons op richten is vooral de civiele kant. Dus wij kunnen wel degelijk vorderingen doen bij de civiele rechten. Zo hebben we vorig jaar de zaak uh, in de Eemshaven ook gewonnen... waar de ontduiking van lonen uh, aan de orde was... En uh, je zou het zo kunnen zien dat in lijn met de afspraken in het sociaal akkoord wij proberen uh, de, de cao-afspraken zo goed mogelijk uh, in, in kaart te brengen. En uh, we kunnen ook voorwerk doen voor de inspectie die de wettelijke taak heeft. Maar wij hebben natuurlijk civielrechtelijk wel degelijk wat te vorderen bij de werkgevers die hun afspraken rondom loondoorbetaling of het uh, niet naleven van de arbeids, goede arbeidsomstandigheden, om dat, uh, om dat na te komen. En uh, daar voelen wij ons, uh, daar hoop ik dat, uh, dat de met de zaken die we gaan aanbrengen. We hopen natuurlijk zo weinig mogelijk... hoop ik dat de rechter ons ook in gaat steunen. Tot slot, uh, uh, een heel ander onderwerp nog even. Eerder deze uitzending hadden we minister Kamp van Economische Zaken... in onze uitzending vanuit Qatar. Hij is daar op handelsmissie. Eigenlijk is hij ervan overtuigd dat er als er Nederlandse bedrijven werken in Qatar... dat er daar geen misstanden uh, plaatsvinden. Uh, heeft u net zoveel vertrouwen? Want u bent ook in Qatar geweest zelf niet, maar onze mensen van FNV Bouw zijn in Qatar geweest. Uh, en ook CNV-collega's zijn in Qatar geweest. Uh, ik denk dat het uh, heel goed is dat we daar bovenop blijven zitten. Dat richtte zich toen vooral op de infrastructuur uh, die, die onder de voetbalstadions moet gaan liggen, waar het, uh, het, het, het, het, het, het wereldkampioenschap moet worden gehouden over een aantal jaren. Uh, ik denk dat we kunnen niet weinig genoeg doen aan, het, aan de kaak stellen van, uh, van misstanden daar. Maar u zegt niet, we moeten gewoon wegblijven als Nederlandse bedrijven als het gaat om projecten voor het WK? Als, uh, als het om Omstandigheden zodanig zijn dat daar mensen gewoon door onveilige omstandigheden overlijden... dan vind ik dat Nederlandse bedrijven daar niet hun handen vuil aan moeten maken. En gewoon moeten zeggen dat er eerst veilig wordt gewerkt en dan kunnen we verder spreken. In die zin hoop ik ook dat de minister, ik begreep dat hij een beetje slapjes had gereageerd... maar dat hij gewoon dit soort zaken, het gaat om fundamentele vakbondsrechten en mensenrechten... dat die gewoon door Nederland aan de kaak worden gesteld. We hebben per rekening de naam hoog te houden dat we een land zijn... Van internationale rechten en orde. En dat moet ook op nou, vakbondsrechten en mensenrechten nageleefd worden. Dus uh, wat dat betreft als bedrijven zich niet aan de afspraken houden... ...zou ik zeggen, uh, geen bloed aan je handen uh, als je in Qatar weet... ...dat onder mensen omstandigheden gewerkt moet worden. Goed, meneer Heerts, dank u wel. Ton Heerts was dat, de voorzitter van de FNV.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 Onze privacy kwam de afgelopen jaren aan alle kanten onder druk te staan. En het ziet er niet naar uit dat dat snel zal gaan veranderen. Dat hoort u in deze serie. Weg van de privacy van Marcel Dekker. Via de servers van internetgiganten als Google, Apple en Facebook verzamelen Amerikaanse veiligheidsdiensten zoekgegevens, e-mails, foto's video's en chatgesprekken. Amerika doet dingen bij onze burgers luistert onze burgers af, kijkt mee en dat doet ze tegen de Nederlandse wet in. De rechtsstaat de fundamenten van de rechtsstaat het functioneren van de rechtsstaat zit in de genen van ons departement. Onze regering maakt weer gebruik van die gegevens en daarmee handelt de regering dus tegen de eigen wetten. is voor mij ook core business. Uh, daar zit ik de hele dag aan te denken. Privacy. Wat is dat eigenlijk? Privacy. Een klassieke definitie is het recht om met rust gelaten te worden. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Dat uh, zegt er wel echt in de kern waar het bij privacy om gaat. Het betekent eigenlijk niet zoveel als je vrijheid. Het betekent dat je gaan en kunt staan waar je wilt... zonder dat er iemand over je schouders meekijkt. En dat is heel belangrijk... Uh, gewoon voor wie je wil zijn. Hè? Want dan kun je gewoon uh, Zonder dat je echt voor te schamen kun je gewoon zijn wie je wil zijn. Ik zou zeggen dat je het recht hebt om zelf te beslissen wat je deelt en wat je niet deelt. En het lijkt een beetje op elkaar. Het is niet helemaal hetzelfde. Ik vind ze eigenlijk allebei even mooi en even treffend. Ik kan eerlijk gezegd niet zo heel goed kiezen. Maar het is denk ik ook belangrijk voor bijvoorbeeld technologische innovatie en voor de rechtsstaat. Dus uh, privacy is voor mij eigenlijk gewoon hetzelfde als vrijheid. Privacy is vrijheid. En dat dus niemand, zoals dat in het VN-Verdrag voor de Rechten van de mens staat beschreven... mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven... zijn gezinsleven, zijn huis, zijn briefwisseling... nog aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam. Het is een recht dat hier in Nederland, ondanks de kalmerende woorden van onze ministers... flink onder druk staat. Of, om het op een schaal van 1 tot 10 uit te drukken... Uh, op dit moment, uh, moet ik eerlijk zeggen, kom ik uit op, ik denk, toch wel snel een 8... Uh, ik denk dat de dreiging zou ik misschien ja, een cijfer 8, 8 geven of zo. Waarbij 10 dan inderdaad, het, uh, de, nou ja, dan is het helemaal verloren. Ik weet het cijfer vind ik lastig te zeggen. Maar ik denk wel dat het een sterk oprukkende storm is. Stel dat we een paar jaar geleden nog op een, uh, op een 5 zaten. Dan zou ik zeggen, dan zitten we nu zeker op een 7 of een 8. En zoals we de komende dagen opnieuw nog eens de revue zullen laten passeren... zitten de privacygevaren in alle hoeken en gaten van onze samenleving. 1.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 En dan ook even nadenken over het feit dat er dus ook nog eens een keer... heel veel overheden zijn, onze eigen overheid, andere overheden... die die informatie interessant vinden. Drie, de parkeerautomaat. In Amsterdam bereiden wij een rechtszaak voor tegen de gemeente... over het verplicht invoeren van je kenteken als je parkeert. Wij vinden dat echt onzin. Eh, nogmaals, het klassieke recht is om anoniem en vrij... Je te kunnen bewegen in de openbare ruimte. Eh, dat is de vrijheid van beweging in combinatie met het recht op privacy... 4. Amerika. De Europese Commissie is bezorgd over recente media-reporten. Dat de US-Autoriteiten en de data van Europese Unie-kiezingen. met een US-online service provider. En 5. Om dit hopeloos ontoereikende lijstje compleet te maken kan een aanslag op je privacy zelfs afkomstig zijn van een fles badschuim. Daar is die hè? Ja, we hebben hem gevonden. De fles, de family size, family. van een bepaald merk, douchegel. Nou, ik, ik zie je het je niet ziet, zitten. Hier zit die. hij. hier zit hij. Ja, okay. Hij zit in de barcode. En die hebben we speciaal ontwikkeld voor de, nou ja, de, de detective-jongens. Uh, ja. De recherchebureaus. Het gevaar komt van alle kanten. En die inbreuk op onze privacy blijkt, zoals we morgen zullen horen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 Zometeen, Apple weigert een zwarte, zwarte pieten-app. Maar nu eerst het ochtendumeur van Hans Beum. Hoe zou de wereld er over 25 jaar uitzien? Alles wordt anders, dat begrijpen we. Maar van sommige spectaculaire ontwikkelingen zien we nu de oervormen. Apparaten worden slimmer. Dan heb ik het niet over de robotica zoals die fabrieken waar aan de voorkant een grote plaat ijzer naar binnen gaat... en aan de achterkant een auto naar buiten rolt. Geen mens komt eraan te pas. Dat zijn slechts robots die een heel gespecialiseerd repeterend werk doen. Datzelfde geldt voor de grasmaaier-robot en de schoonmaakrobot die ze als experiment in sommige verzorgingshuizen al gebruiken. Nu wordt er nog tegen geprotesteerd. Ik mis mijn praatje met de schoonmaakster maar die protesten verstommen met de tijd als het normaal geworden is. Een slimmere variant van repeterende handelingen is de traction control. Als je te snel door de bocht gaat, volgens de auto, dan remt hij zelf af. Dat automatisch inparkeren wordt over niet al te lange tijd... natuurlijk een standaarduitrusting van de auto. En waarom ook niet? Je ziet mensen wel eens vijf keer insteken... en dan laten ze hem uiteindelijk maar met één wiel op de stoep staan maar de ontwikkeling van slimme apparaten gaat door. Beeldhouwer en uitvinder Leonardo da Vinci zei 600 jaar geleden... Ik hoef van een blok hout of marmer alleen maar het overtollige materiaal weg te halen... en dan heb ik mijn beeld. Da Vinci bedoelde dat filosofisch... maar dat is precies wat de nieuwe generatie elektrisch gereedschap doet. Via 3D wordt een figuur, zeg een leeuw, in het geheugen gestopt... Vervolgens kan de beeldhouwer met zijn elektrische zaag of bijtel... geen fout meer maken, want het apparaat stopt... als je op de grens van de 3D-leeuw komt. Diezelfde techniek kan worden toegepast voor chirurgen... zodat ze nooit meer even per ongeluk door een ader schieten. 25 jaar lijkt niet veel. Maar als je naar het leven van 25 jaar geleden kijkt... en dat vergelijkt met nu... dan kun je je dus geen voorstelling maken van de wereld van 2038. En daar ben ik en dat was Hans Beum, zijn ochtendhumeur. Morgen het ochtendhumeur van Mart Smeet. do you that just what it is i see in you well is it Oosterhuis met See You As I Do. Producers van de Club van Sinterklaas hebben een app ontwikkeld... waar je kinderen samen op de foto kunnen met Sinterklaas en Zwarte Piet. De app is geweigerd door Apple. Mike Steenvoorde van de Content Farm. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Keurbezoek. Laten we eerst eens beginnen met wat voor app is het precies? Ja, het is een gepersonaliseerde foto-app waarbij bijvoorbeeld Sinterklaas... Uh, ...naast Zwarte Piet staat, met een kleine uitsparing daartussen... ...waar je je eigen foto kwijt kunt. Dus je kunt dus op de foto met uh, Sinterklaas en Piet. En vervolgens kreeg u een bericht van Apple? Ja, je moet de app moet je altijd uh, indienen bij uh, een commissie van Apple die dat beoordeelt. En dan uh, krijg je te horen of die geplaatst wordt, ja of nee. En in dit geval uh, werd er aangegeven dat het uh, aanstaat, aanstootgevend was... En dat de app geweigerd wordt. Blijft het bij het woordje aanstootgevend? Of hebben ze dan een in inhoudelijke beschouwing verder over waarom en hoe? En... Nee, nee, nee, het blijft echt bij dat ene woordje. En uh, verder uh, zijn we er ook nog niet achteraan gegaan. Omdat we het uh, erg druk hebben gehad de laatste paar dagen met het Club van Sinterklaasfeest. In uh, Rotterdam en in, uh, in Den Bosch. Wat een groot succes was overigens. Uh, waarbij, en dat vind ik altijd erg leuk. Alle culturen en alle kleuren die Nederland Rijk is aanwezig zijn bij het feest. Ja, want wat is die club van Sinterklaas? Wat, wat betekent, wat, wat doet u? De club van Sinterklaas is een, uh, is een groep pieten karakters. Uh, bijvoorbeeld danspiet, hoge hoogtepiet, muziekpiet. Die ieder hun eigen sterrenstatus hebben. En die met elkaar als een soort uh, superhelden met een dikke kniphoog. Allerlei mysteries ontrafelen. En die ook belangrijker zijn eigenlijk dan Sinterklaas zelf. En dat doe ik, al, doe ik zelf al zo'n dertien jaar. Ja, alleen blijft het dan de muziek Zwarte Piet. En de, nou ja, noem ze allemaal maar op. Maar het blijft Zwarte Piet. En dat is dus in toenemende mate ook in het buitenland iets waar ze niets van begrijpen. Ja, voor ons, wij, wij gebruiken nooit de term Zwarte Piet. Uh, wij gebruiken altijd de term Club Piet. Maar, maar hij is wel dat... zwart. Hij is niet zwart. hij is, hij is, oh, hij is niet eens zwart. <laughs> nou ja, bruin. Maar in, in ieder meeste, geval... De meeste pieten in Nederland die zijn niet zwart. En voor alle duidelijkheid, want het is wel even belangrijk om aan te geven... De app uh, heeft niets met de Club van Sinterklaas te maken. Nee, de, app begrijp ik. de app staat los van de Club van Sinterklaas. Bent u uh, verbaasd door uh, de weigering van uh, Apple... of had u er wel een beetje rekening mee gehouden... gezien alle ophef en publiciteit? Uh, ja, dat is, dat is, la dat is lastig om te antwoorden. Aan de ene kant uh, kan ik me voorstellen dat een... Uh, aangezien de, de commissie namelijk uh, bestaat uit Amerikanen... die dit beoordelen, niet Nederlanders dat er wat uh, apart gekeken wordt naar de traditie die wij kennen in Nederland. Uh, dat is wat lastig uitleggen, denk ik. Dus wat, wat dat betreft ben ik niet verbaasd. Nee, gaat u uh, nog iets ondernemen, iets uitleggen... of is dit misschien ook wel, wat u betreft, een aanzet... om die discussie over Zwarte Piet uh, ook in Nederland wat nadrukkelijker te gaan voeren? Nou, ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met de discussie, in alle eerlijkheid. Uh, als we kijken naar hoeveel plezier wij de kinderen geven en het grootste deel van Nederland, zeker in deze tijd, waarin een hoop negativiteit is, ook ten aanzien van de economie, dan denk ik dat iedereen blij moet zijn met een, met een dergelijke traditie. Um, en een discussie aangaan met Amerikanen die uh, dit fenomeen niet kennen, ik denk dat het een, een onbegonnen discussie is. Ik wil wel graag een, een discussie die enige zin heeft. Goed. Mike Steenvoorde was dat. Een van de producers van de Club van Sinterklaas over die app... Uh, met Zwarte Piet erin, die dus geweigerd is door Apple. Het is half elf geweest. Dat betekent uh, dat we aan het einde zijn gekomen van Caro's Goedemorgen Nederland. Zometeen hier op Radio 1, Jeroen Wilaert met uh, Lijn 1. Jeroen, waar ben je en waar gaan jullie het over hebben? Hoi, Wouter. Uh, we zijn in Kanaleneiland. een wijk met een naam in Utrecht. Making Trouble. Zo heet een proefschrift over problematische migrantenjeugd... van Femke En Zij is in de bus met nog een paar deskundige gasten van Kanaaleiland. Lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megend. Kledingfabrikant Coolcat is kwaad over uitspraken van minister Ploemen. Zij beschuldigt Coolcat, maar ook Vibra en Prenatal... van het laten maken van kleding in Bangladesh... op plaatsen waar personeel wordt uitgebuit. Volgens de directeur van Coolcat, Kaan... weet Ploemen de media wel te vinden, maar de bedrijven niet. Als een zeemeeuw scheidt ze op ons hoofd en vliegt ze door... zei hij in het NOS-radio 1-journaal. Volgens hem zijn de slechte arbeidsomstandigheden in Bangladesh... mede ontstaan door het beleid van de EU...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 En er is ook nog verkeersinformatie bij de ANWB-zit Dennis mooi. Er staan nog een paar files in de regio Den Haag. Allereerst de A4 vanuit Amsterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en het knooppunt Ipenburg, Twee kilometer. En op de A12 richting Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp. Vijf Dat komt er een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. En de A13 richting Rotterdam tussen Ipenburg en Delft. Twee kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. En hier op Radio 1 gaat Jeroen Wielaard verder vanaf Kanaleneiland. Eiland. Het is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen. Kanalen eiland in de ochtend, fris met een schril zonnetje. Er is helemaal niets. Aan de hand, vredige sfeer in deze Utrechtse wijk, die toch zo'n beladen naam heeft. Je zou het bijna nieuws kunnen noemen. Dat is dus de tegenstrijdige werkelijkheid van een wijk die vaak de actualiteit haalt door migrantenjeugd die chaos doet. Chaos doen is het apolitieke antwoord op de officiële politiek van de regelgevers. Mannen in de pakken en de vrouwen in de pakken. Making trouble. Disruptive inter interventions of urban youth as unruly really politics. As, un as un really politics. Zo heet het proefschrift dat Femke Kaulinfreks vandaag verdedigt aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht... aan het begin van de week dat de Tweede Kamer gaat beraadslagen... over de leefbaarheid in arbeidswijken. In, in achterstandswijken, zo moet ik het zeggen. Uh, een bus vol gasten naast Femke koning En u kunt meebellen, uh, meepraten over uh, de problematiek. Uh, ziet u iets in een aanpak? Bent u uh, net zoals wij van lijn 1 tegenhevigheid van uh, de stigmatisering. 0800 1121, 0800 1121. Mailen kunt u naar lijn1, apenstaatje, ntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag lijn1. Gino you know Vanelli, you gotta move. Disruptive intervention, interventions of urban youth as unruly politics. Ja, het is een beetje een backbreaker. Femke Keuning-Friks, Keuning-Friks moet ik zeggen ook. Ja, sorry. Je hebt het helemaal in het Engels gedaan, hè? Klopt, ja. Met een samenvatting in het Nederlands. Juist. Waarom die opzet in het Engels? Nou, toch omdat uh, uh, er wel een beetje een vergelijkend aspect aan mijn onderzoek zit. Ik heb ook uh, tijd doorgebracht in een van de buitenwijken van Parijs. Um, dus het, het gaat over uh, situaties in achterstandswijken in Frankrijk en achterstandswijken in Nederland. Dus ik wil ook heel graag dat mensen buiten Nederland het gaan lezen. En vandaar dat ik ervoor heb gekozen om het niet in het, of het Frans of het Nederlands, maar in het Engels te schrijven. Femke keuling zit er al helemaal op zijn proefschrift bij in een heel mooi rood satijnen pak. Maar... Ze heeft haar zwarte bloesje en het vlinderdasje van vader geleend nog niet aan. In plaats daarvan kijk ik recht naar James Dean op haar t-shirt. Ja, yeah, The Rebel Without a Cause. Ja, film uit de jaren 50. Geeft ook wel aan dat de problematiek niet alleen van nu is. Nee, dat klopt. Ik denk dat elke generatie wel zijn troublemakers of zijn herrie heeft, die heel erg uh, ja, gezien worden als een soort gevaar voor de maatschappij. Um, terwijl ze tegelijkertijd ook heel erg uit frustratie handelen. Omdat ze te kampen hebben met uh, uitsluiting, met discriminatie. Met uh, weinig sociaal-economische kansen. Um, dat is niet nieuw. Uh, soms lijkt het als je de kranten leest alsof het echt een, uh, een nieuwe ramp is die uh, ons overkomt. Maar ik denk dat uh, ja, de generatie van James Dean uit de jaren 50... eigenlijk een beetje dezelfde positie in de samenleving uh, had als... Uh, Jongens die uh, die schoppen of uh, de openbare orde verstoren. Tegen Heb je hem gezien die film ook? Zeker. Leg nog eens even uit aan de, aan de jongere mensen wat, wat, wat James Dean daar vertolkt. Ja, James Dean, ik denk dat dat veel meer een verhaal is over een jongere generatie die schopt tegen de, de normen en waarden, de burgerlijke normen en waarden van uh, uh, het naoorlogse jaren 50 leven in, in Amerika. En heel erg op zoek is naar een soort eigen vrijheid om, om dingen anders in te richten. Uh, graag zelfstandig wil zijn en niet zo goed raad weet met, met de bekrompenheid die ze tegenkomen... en dus uit frustratie echt herrie gaan schoppen. Dus James Dean doet mee aan autoraces op straat... raakt in vechtpartijen terecht waar messen... Uh, ...bij zitten. Um, dus het, ja, het is, het is geweld, het is, het is rotzooi, het is chaos. En is in die zin toch als icoon ook op dat t-shirt terechtgekomen. Ja, ja, en daar... Toch een later, held van die generatie. Precies, later zijn mensen daar toch anders tegen aan gaan kijken. Toentertijd, uh, uh, er is een andere film, The Wild One... ...waarin uh, uh, Marlon Brando uh, de hoofdrol speelt. Die film die werd verboden, die mocht niet vertoond worden in de bioscoop... ...omdat mensen bang waren dat het een besmettelijke werking op de jeugd zou hebben. dat alle jongeren zich zouden gedragen als Marlon Brando uit de film. Mm. Uh, om, omdat het echt gezien werd als een... Uh... Ja, het toonbeeld van criminaliteit en, en morele ontbinding van de samenleving. Later zijn die jongens heel erg uh, ja, populair geworden in de, in de popcultuur. En ook gezien als, uh, ja, eigenlijk juist als helden die, die de vrijheid opzochten. Want en de en... Sixties kwamen er nog even Precies. overheen, wordt gemak. Ja, en zij waren dan de eerste die kritiek durfden te leveren tegen een dominante norm die later eigenlijk toch niet... Uh, ja, het, het perfecte, uh, uh, de perfecte sfeer wist te creëren in de samenleving. Nou zeg jij dit uh, met als achtergrond filosofie. Klopt, ja. Maar je gaat dus, dus vervolgens niet alleen zitten theoretiseren... in dat hele dikke proefje. Nee, nee, ik denk dat het heel belangrijk is om filosofische... Want je praat niet op, op, op meta-niveau. Nou, ik probeer dat zo meer mogelijk te doen in ieder geval. Ik denk dat het heel belangrijk is om een soort gesprek te creëren... tussen verhalen van mensen in, uh, van alle dag op straat... Uh, in hun sociale situaties... En filosofische theorieën. En als die twee elkaar niet vinden, dan blijft dat toch een beetje los van elkaar staan. Filosofische theorieën kunnen heel goed zijn om die grote tendensen uit te leggen mm -hmm. in de samenleving. Maar als je niet ziet dat mensen er ook daadwerkelijk mee te maken hebben in hun leven, dan ja, staat, mist het elkaar een beetje. Nee, maar je hebt ook helemaal niks aan filosofie als ze echt chaos gaan doen. Ja. Maak jij helden van ze in dit profshift? Nou, nee. Als James Dean? Nee, ik, ik denk dat dat veel te uh, extreem zou zijn om dat te zeggen. Wat ik wel zeg is dat dat chaos doen uh, een politieke betekenis heeft. En wat je er heel vaak over hoort is het is moreel object. Het maakt de samenleving kapot, dat soort situaties. Dat is een heel erg een moreel nou ja, oordeel. Object, je doet het gewoon niet. Nee, tuurlijk. Het is, het is een schandalig gedrag. Uh, dat ik, vind is het dat niet, ook. ik vind dat niet eens een burgerlijk standpunt van mij. <laughs> hoor. Je, nee, je, je schopt geen rotzooi. Nee, precies. Maar toch doen toch? mensen het... Ja. Soms. Dus het gebeurt wel. En dan komen wij weer met lijn 1 in Kanalen eiland. Moet en dat, en nagaan. Dat, ja, het zegt ook iets over de politieke inrichting van de samenleving. En het gevoel dat mensen hebben dat ze niet mee kunnen tellen daarin. En de frustratie die daaruit voortkomt, kan soms leiden tot rellen. En dat noem ik dus ontregelende politiek. Dus ik zeg expliciet. Niet het is apolitiek, maar het is ontregelende politiek. En dat betekent niet dat het, dat het een revolutie kan veroorzaken... of dat we dat allemaal moeten toejuichen, of dat het helden zijn. Maar het laat zien dat mensen uh, um, zich, <lacht> zich tweede rangs burger voelen eigenlijk. Ja, ja. En dat heeft wel met politiek te maken, ja. dat soort gevoelens. Ja. Maar dat is ook al langer bekend. Klopt. We moeten even naar een paar mensen uit de praktijk. Ten eerste Anton van Winsen, Anton van Winsen die is al, al jaren jobcoach hier in Kanaleneiland. Je kent ook de situatie heel goed. Ik zei het al, het is heel vredig, maar het broeit ook iets, toch? Ja, nou, ik, ik vind dat broeien de laatste tijd nog aan meevallen. En de cijfers wijzen dat ook uit. Hè? Dus dat die, die wijk is erg gestegen in, in positieve zin... Uh, voor wat betreft uh, de overlaast. Ook, maar ook wat betreft werkloosheid en zo. En hij staat nog wel iets uh, hoger dan het gemiddelde... Maar die werkloosheidscijfers zijn toch heel groot hier? Ja. Of wordt het minder? Uh, het, wordt nu, het loopt nu wat op, zeker de jongere werkloosheid. Maar over het algemeen zijn ze niet zoveel hoger geweest... als het stedelijk gemiddelde. En uh, dat, dat beeld dat vertekent nog wel eens. Maar hoe is de situatie nu, vandaag, novemberdag in Utrecht? Ja, het is hier ook uh, nog steeds crisis natuurlijk. En het is ook zo dat de jongeren uh, wat moeilijker aan het werk komen. Maar dat heeft ook vooral met die crisis te maken. Ook met allerlei omstandigheden. Zoals de thuissituatie en de opleidingsniveau en dergelijke. Maar uh, Opleidingsniveau gewoon laag. Ja, uh, er zijn heel veel jongeren zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een mbo 2. En nou, die jongeren proberen wij ook eerst de startkwalificatie te laten halen. En wat, wat ook een groot probleem is bij jongeren hier, is dat ze die VOG niet krijgen. En dat is in de Volksbond een en bewijs wat is van de goed VLG? gedrag. In de Volksbond heet dat een bewijs van goed gedrag. Maar dat heet de verklaring omtrent het gedrag. En die, bijna alle werkgevers vragen die op dit moment mm -hmm. achter de kassa bij Albert Heijn en noem maar op. En, en bij elk magazijn of post NL heb je zo'n bewijs nodig. En nou, er zijn gewoon veel jongeren die in het verleden, in hun jonge jeugd, als ze 13, 14 waren, wat dingen gedaan hebben, die, die ze soms jaren later nog nagedragen worden. En er is ook veel discussie over die VOG. Van, die moeten we anders in gaan richten. Is die en, te streng? Ja, die is soms streng, ja. Wat is dan de uitweg? Uh, dat daar eens goed over nagedacht wordt en dat die criteria ook een beetje helder worden. Je hebt daar weinig greep op, op die criteria. Hè? Want dat wordt door een aparte afdeling van justitie gedaan. Ik zal je een klein voorbeeldje geven. Ik heb een jongen gehad die uh, heeft op zijn veertiende uh, bij het kruidvat een potje gel gestolen. En toen hij twintig was, wilde hij de beveiliging in. En toen hij kreeg geen VOG omdat ze voor die beveiliging 7 of 8 jaar teruggaan. Die zijn daar heel streng in als beveiliger. En dat was ook de enige delict wat hij had buiten nog een keer spijbel of zo. Dus dan zie je dat ene potje gel op 14-jarige leeftijd houdt tegen dat je op 20-jarige leeftijd een opleiding als beveiliger kunt gaan volgen. Nou, dat dus is een overdone. soort sloopkogel houdt dat, het aan, dat je, is een aan sloopkogel. je enkel, zo'n ja. potje gel. Ja. Ja. Halina, maak cool. Ik kan je wel een ervaringsdeskundige noemen. Want je hebt ook wel eens een tijdje helemaal niks gedaan. Ja, niks uitgevoerd. Dat klopt inderdaad. En waar, de, waar deed je dat, dat niks uitvoeren? Thuis zitten. Ja. Ja, gewoon echt thuis zitten. Dat was uh, rond mijn negentiende. Um, dat ik me heel erg bewust begon te worden van uh, de beeldvorming. Uh, van de Marokkaanse jeugd. Want ik ben zelf ook van Marokkaanse komaf. En, en waar uh, woonde jij? Niet op Kanaleiland? Nee, he? nee, ik kom uit Leerdam. Mm -hmm. Ja. En, uh, maar ja, goed, je slaat je toen de tijd. Het je... zit overal, hè? Het zit eigenlijk overal. Ja, ja. Nee, ik, ja weet je, je slaat de kranten open, weet je, je doet de televisie aan. en uh, vaak krijg je natuurlijk te horen Marokkaanse jeugd dit, Marokkaanse jeugd dat. Um, dus vooral hele negatieve beeldvorming. En ik, op een gegeven moment begon ik daar zelf ook heel erg in te geloven. Um, dat, ik, dat ik het zelf dus ook niet zou maken. Maar dat is toch ook een. Uh, uh, Marokkaans of niet, dat, is, dat herken ik toch ook als een soort leeftijdsfase-problematiek? Ja. Dat gevoel van diepe zinloosheid? Nou, dat weet ik niet. Want ik had toen de tijd ook gewoon Nederlandse vriendinnen. die wel een, een vrij hoopvolle toekomst hadden. en die wel zoiets hadden van: nou, weet je, ik, ik ga gewoon mijn ding doen. En, uh, en de kansen liggen er. en ik ga het gewoon maken. Terwijl ik eerder het idee had van: nee, ik ben Marokkaanse. daarnaast ook nog eens moslim. Dus weet je wel, voor mij het is een soort van zelfvervulling. Proficiat. Ja, dubbel pech. Ja. ja, na drie jaar werd ik soort van wakker. Drie jaar. Ja. En hoe, hoe was dat ontwaken? Waardoor? Um, nou, weet je, ik, ik ontdekte bij mezelf dat ik ontzettend veel energie had en ook talent. Um, en ik had ook op een gegeven moment het bewustzijn. Dus je bewustzijn... hebt het niet vergooid aan, aan drugs? Nee, nee, nee absoluut, niet. nee, absoluut niet. Ik heb het eigenlijk wel in iets heel moois gegooid, want ik heb een dochtertje gekregen toen de tijd. Uh -huh. Dus uh, die is inmiddels al bijna zes. Um, nee, ik heb het niet vergooid. En ben je ook in... nog met de, met de verwekker? Nee. Nee, dat niet meer. Nee, maar nee. die dochter, ja. dat is een onderdeel van de wake-up. Ja, ik, ik denk het wel. Ja, want ik keek naar haar en tegelijkertijd keek ik ook naar mijn moeder. En ook, ook weer naar mezelf. Um, en zoals ik zei, ik had gewoon ontzettend veel energie en ik had ook talenten. En daar wilde ik gewoon heel graag iets mee doen. En, um... en wat ben je nu gaan doen? Um, Want je nou... zit juist in dit soort werk nu. Ja, klopt inderdaad. Klopt. Ik ben nu laatste jaar studentenmaatschappelijk werk en dienstverlening... op de Hogeschool van Amsterdam. En daarnaast ben ik bij Stichting Allemaal... coördinator van het Inloopspreekuur. Stichting Ja. Klopt. En waar zit hij? Uh, aan het einde van deze straat. Hier, daar? Ja, ja inderdaad. En, uh, yeah. In Kanalen Eiland. In Kanale Eiland. Ja. ja, en uh, wat wij doen is... Uh, uh, problematieken achter, achter de voordeuren uh, bij multiprobleemgezinnen... die proberen wij eigenlijk zo goed mogelijk op te lossen. En dit soort gezinnen ook te begeleiden naar hulpverleningsinstanties. Uh, om ze toch weer uh, te laten participeren in de samenleving. Taaiwerk. Ja. Herken je dan het verhaal van Anton van Winsen? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik denk dat er wel een, een, een hele mooie groei aan de gang is, vooral hier in Kanaleiland, eiland um, En uh, dat mensen steeds meer een uh, ja, soort van wakker worden en bewust worden dat ze daadwerkelijk wel iets kunnen doen. Um, en eigenlijk weer hun eigen kracht ontdekken. Ja. En wat vind je dan het verhaal van Femke, haar analyse? Ja, daar kan ik me ook heel goed in vinden. Mm -hmm. ja. Ik vind het ook overigens een mooi onderzoek uh, wat ze heeft gedaan. En uh, Al moet ik wel zeggen dat er denk ik wel een wezenlijk verschil is... tussen Parijs en Nederland. Ik heb je onderzoek niet gelezen, dus ik weet de uitkomst ook niet. Um, maar ik denk sowieso dat de jeugd hier in Nederland... wel een totaal andere mentaliteit heeft als... Uh als in Parijs. Ja, Kringy is, is die wijk waar je ook bent geweest, Femke. Ja. Dat is wel even wat heftiger. Ook vanwege het antwoord van de politie. Het was, ja, was het. gewoon pure ja. slagvelden. Ja, wat ik daar heel erg heb gezien is dat de jongeren heel erg in een wij-zij-wereld leven. Hm. Dus wij, de jongens uit de buurt. En zij, dat is dan de overheid met hulp van de media. En die beschermen dan de, de geprivilegieerde burgers eigenlijk. En dat levert gewoon veel uh, heftigere spanningen op. Dus de, de overheid is veel minder betrokken bij wat er gebeurt in de buurt... Um, eigenlijk is alleen de politie heel erg zichtbaar. en de, Met veel machtsvertoon. Mm. Dat zijn een soort robocop ME-agenten. Uh, die dan identiteitscontroles doen in de wijk. En dat, dat lokt ook heel veel agressie bij de, bij de jongens weer uit. Dus daar heb je veel meer echt rellen op straat. Rellen, dat gebeurt hier in Nederland bijna nooit mm, eigenlijk. Ja, maar het, in komt, Kanaleiland het komt ook niet. in de media. Het, het, het wordt uitvergroot. en um, Vervolgens uh, met, met de nodige contrastwerking. Jij vergelijkt yes. het al met Kanaleiland. Ja. Maar ik denk dat... We uh, als we dat zo tegen elkaar afzetten het ook niet allemaal moeten gaan zitten bagatelliseren Anton van Winssen nee de, de problemen zijn er zeker wel maar er wordt ook uh, heel hard gewerkt aan oplossingen daarvoor er zijn heel veel mediators hier uh, op het kanaal die op allerlei gebied uh, jongeren en, en ook gezinnen erbij proberen te betrekken uh, nou Halima gaf het net al aan allemaal maar zo zijn er diverse uh, instellingen en instanties die, uh, die daar hun best voor doen en dat werkt ja. dat is ook gewoon bewezen Gemeenteraadslid hier van de Partij van de Arbeid in Utrecht... die hangt al een tijdje aan de telefoon. Uh, Amsterdam, moet ik zeggen. Uh, Emre Unver, Jij zit al een tijd mee, mee te luisteren. Dat klopt. En jij gaat ook over oplossingen. Toch? Sorry, ik hoorde, ik hoorde uw vraag volgens mij niet. Jij gaat ook over oplossingen. Niet alleen over analyseren, maar over aanpak. Exact, exact. En wat is het plan dan? Nou, het plan verschilt niet uh, veel van de rest van het plan. Kijk, het eerste waar je op inzet, als je kijkt naar de, de hogere zeker in dat soort wat Er zijn een aantal componenten die je gewoon moet herkennen. Ja, die jongeren hebben een slechter netwerk, wat in deze tijd is belangrijk om te komen. Taalbeheersing speelt soms een rol. Uh, lagere opleidingen, het missen van startkwalificaties, maar dan ben je er helaas nog niet. Ik denk dat we als land ook moeten signaleren dat er een serieus uitsluiting op de arbeidsmarkt is. En dat is nou een thema wat iets uh, lastiger aan te pakken is. Uh, want uh, volgens mij moeten we het eerst het op de agenda te krijgen. Want er is een neiging in Nederland om te doen alsof uitsluiting op de arbeidsmarkt überhaupt niet speelt. Terwijl als wij kijken naar de cijfers en we zien dat uh, onder jongeren met een migrantenverleden... die jeugdwerkloosheid dubbel zo hard uitpakt. En dan zeg ik, die, die slechtere netwerk verklaart dat aantal niet. En ik herinner me toch maar eraan dat uh, als je een simpele onderzoek onder uitzendbureaus doet in het land. En je zegt gewoon uh, ik zoek wat jongens, maar geen Turks of Marokkaanse jongens. Dat 80% van de uitzendbureaus gewoon daarop vlakkeloos heeft geantwoord met. Ja natuurlijk meneer, dan geven we je jongens van niet van die afkomst. Nou dat is toch een probleem wat je zou moeten tackelen. En nu hebt, heeft u als partij van de arbeidsgemeenteraadslid daar in Amsterdam toch ook een aantal buitenlandse voorbeelden van hoe het wel kan. Onder andere uit Frankrijk, maar ook uit Amerika toch? In zaken diversiteitsbeleid? Nou wat we zien is als we kijken naar de, de grote Amerikaanse multinationals. Die, dan zien we dat die in ieder geval in de gaten hebben dat diversiteit geen probleem is, maar dat het kansen biedt. Dus je ziet dat die bedrijven hun diversiteitsbeleid uh, heel anders vormgeven. Als we kijken naar een initiatief wat vanuit Europa komt... en wat meerdere Europese landen inmiddels hebben opgepakt... inclusief Frankrijk dus. Helaas Nederland nog niet, wat ze noemen een diversiteitshandvest. Uh, dan gaan ze eigenlijk niks anders dan met een, met een aantal grote bedrijven... gewoon een commitment maken dat ze bij een selectieprocedure... Uh, de onwillige uh, invloeden van vooroordelen... dat ze die ongedaan proberen te maken. En in plaats dat ze het via een structuur structuurinvlicht... een bedrijven wilt straffen wat gewoon niet werkt... Ik bedoel, hoe toon je nou uitsluiting aan in het land? Uh, dat je ze liever kan verleiden en aan kan tonen op elke vlak diversiteitsbeleid van voor voordeel heeft. Ik bedoel, als jij in een stad als Amsterdam woont... waar de inmiddels de helft van de populatie wel van een diverse achtergrond is... dan kan je wel die concurrentie op uh, internationaal niveau aan... maar dat zul je moeten doen met je menselijk kapitaal. Dus je zult daar gebruik van moeten maken. Je zult, van potentie, je zult die potentie moeten verzilveren. En ik denk dat de eerste start is om het op de agenda te krijgen... om die bewustzijn erin te krijgen... Want uh, we kunnen aan die uh, uh, diploma's werken, we kunnen aan de taalbeheersing werken. Maar als er serieus uitsluiting op de arbeidsmarkt is... dan krijg je dus ook in, in, in dat soort wijken dat gedrag. Uh, waar eigenlijk de, de mevrouw die er onderzoek naar heeft verricht... namelijk die afzetten tegen de overheid. En dat is in ieder geval niet bevorderlijk voor... Uh... Voor de omgangsvormen, voor de levenskwaliteit in zo'n wijk. Ik denk dat ik het toch eens aan mevrouw van het proefschrift zelf ga voorleggen. Voor, voorleggen. Wat vind je van dit verhaal? Ja, dat klopt wel, denk ik. Als je uh, constant het gevoel hebt dat jij minder kansen hebt dan een Hollander. dan doet dat heel erg iets met je zelfvertrouwen. Dat is ook wat jij uh, net zei uh, over. Of, wat je, Halina, wat zei. Halina zei. Wat Halina zei dat je. Ja, een, een Hollandse jongere die hoort... je kan het, uh, jij bent als individu speciaal... je hebt heel veel talent... je gaat het maken op de arbeidsmarkt. En als Marokkaan uh, of Marokkaanse Nederlander... hoor je nou, dat gaat toch wel lastig worden. Uh, hè, en met jouw gedrag en, nou, enzovoorts. En met je, de wijk waar je uitkomt en je naam... dat zal toch niet goed vallen. Dat soort verhalen, dat hoor je heel veel. Dat hoor je in de media, dat hoor je vaak ook op school. En dat, dat gaan jongens heel erg in hun eigen hoofd herhalen. Waardoor ze... Uh, of heel onzeker of opstandig worden en dat heeft uh, ja, natuurlijk heel slecht effect ook weer op, op hun kansen. Maar nou komt Embre met uh, dit soort uh, buitenlandse voorbeelden over de aanpak van diversiteit. Ik zei het al straks in de inleiding dit is de week dat de Tweede Kamer erover gaat beraadslagen. Wat zeg jij daarover in je proefschrift over die aanpak? Nou ik denk dat dus uh, uh, ja, positieve begeleiding en uh, werken aan het dat zelfvertrouwen van jongeren superbelangrijk is. Dat doet allemaal... Vinden mensen ook hier. vaak te soft, hoor? Dat, ja, dat weet ik. Maar ik denk niet dat dat te soft is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en wat je inderdaad ook ziet in Frankrijk... is dat bedrijven zich committeren om uh, stageplekken te bieden aan jongeren. Committeren is worden ongeveer wettelijk verplicht. Ja, nou ja, dat, dat is misschien in het begin nodig... om een soort stok achter de deur te hebben. Ik vind dat wel inderdaad wat anders dan bedrijven straffen... die het kwotum van, weet ik veel, migranten niet halen. Maar een beetje pushen om, om stageplekken, werkplekken... begeleidingsplekken uh, aan te bieden aan, aan jongeren uit bepaalde gebieden... Dat is, uh, dat is helemaal niet verkeerd, denk ik. en dat, Je ziet in Frankrijk dat dat goed werkt. Dat komt overigens ook omdat in heel veel van die buitenwijken... heel weinig bedrijvigheid is. Dus die bedrijven die zitten... Daar niet. Dus die jongens die moeten de buurt uit mm -hmm. ook om een werkplek te vinden. Dat is soms ook een drempel. Dus als je die bedrijven juist de buurt inhaalt. ik weet dat dat in Kanalen Eiland ook steeds meer gebeurt. dan wordt die afstand wat minder groot. En uh, ja, dan kan je dat ontwikkelen. Hoe werkt dat kortom in de praktijk hier, Anton van Winsen, in in Kanaaleiland? Als je het verhaal van die diversiteit en een zekere verplichting aanhoort? Nou ja, dat, dat plan is, uh, dat is al oud. Want een jaar of vijf geleden zijn ze daar hiermee begonnen op het Kanaaleiland. De bedrijvenkring van de Rabobank die heeft zich garant gesteld voor, ik meen, 100 of 200 stageplekken destijds. En dus, dus het gebeurt hier dat, eigenlijk dat, al. dat gebeurt al, ja. Maar goed, dat het weer een keer opnieuw opgefrist wordt, is helemaal niet verkeerd natuurlijk. En we zitten natuurlijk in een heel andere situatie als vijf, zes jaar geleden weer. En dat is een beetje het probleem. Maar behoor... Kwamen er toen ook jongens op af? Ja, ja, ja. ja, ja. En, en hoeveel? Die, die, die, die plaatsen zijn allemaal vervuld. Dat was een hele grote bijeenkomst met de vorige burgemeester nog. En, uh, met nou, Annie Brouwer. Met Annie Brouwer. En dat heeft echt, echt goed gewerkt. En die, die, uh, nou, omdat de, een, er was een meisje toen die heeft dat uh, zelfs landelijk aangekaart. En, nou, die heeft publiciteit gekregen en vervolgens... Uh, is iedereen daarop gesprongen? En, en ook die, uh, die Rabobank met die bedrijvenkring. Maar het probleem op dit moment is ook wel een beetje dat uh, veel jongeren gewoon de verkeerde opleiding kiezen. En dan heb je sowieso problemen met werk straks, maar ook met je stageplek bijvoorbeeld. En uh, dat heeft dus niks te maken met soft, maar met gewoon gebrek aan voorlichting. Ja, en, en, en ook gewoon wat jongeren, als je bijvoorbeeld op dit moment nog steeds techniek kiest, is, is de kans op een baan en op stageplek Vele een grotere. Een enorme behoefte. Als dat je, als dat je ICT uh, kiest bijvoorbeeld. En zeker als je ICT kiest niveau 2 of 3 of zo. En dat hebben gewoon veel jongeren. Want die hebben zoiets van ja, ik wil graag. Niet, liever niet met mijn handen werken, maar met mijn hoofd. Maar eh, de, binnen die ICT worden die opleidingen waar je vroeger een mbo eh, voor nodig had... heb je nu een hbo voor nodig of wetenschappelijk onderwijs onderhand. Halina Makou, is het niet goed dat jij ook een soort voorbeeldfunctie hebt als Marokkaanse? Helpt ja. dat ook niet? Ja, klopt. Dat helpt ontzettend. Je bent bijna een model, maar dat is ook een beetje flauw om te zeggen. Want je doet het gewoon. Ja, het is ook een soort can-do. Ja. Yes, we can. Ja. We kunnen het wel. Ja, klopt inderdaad. We kunnen het wel. En hou je ze dat ook voor? Uh, ja, ik doe dat alleen niet in, in een directe vorm... Ik vind het vooral heel erg fijn om, om te inspireren. En alleen al door te doen... Um, weet je, al zien ook meiden in mijn omgeving... of jongens in mijn omgeving dat het wel kan. En dat ze daardoor ook de kracht krijgen. Maar ik vind het wel heel, heel erg belangrijk. En dan met name als het gaat om de aanpak uh, van deze jongeren... om ze weer aan school te helpen of aan werk. En met het creëren van stageplekken of banen voor hun. Dat de, inst, weet je, de insteek is voor mij heel erg belangrijk. Um, dat ze niet worden gezien als een goed doel. Maar gewoon als eerste rangs burger die gewoon, weet je wel, gewoon net iets meer tools nodig heeft... Dan, dan een andere blanke Nederlandse jongen of meisje. En tegelijkertijd is het ook goed om te beseffen... dat jongeren met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond... bijvoorbeeld ook speciale talenten hebben. Die kunnen heel goed schakelen ja. tussen verschillende culturen. En dat ja. is iets wat in het bedrijfsleven ook onwijs positief is. Ja, absoluut. Het kan wel.